12 uur. Het NOS-journaal. Gert Club. Nederland viert Bevrijdingsdag, onder meer in Utrecht. Israël bombardeert opnieuw doelen in Syrië. En evacuees wetteren nog niet terug naar huis. Het weer flink veel zon, maar ook enkele wolken. Het blijft droog, er staat weinig wind. En het wordt 16 tot 20 graden. Op de stranden door wind van zee 12 tot 15 graden. Morgen enkele stapelwolken. Dan wordt het maximaal 21 tot 24 graden. Dinsdag opnieuw warm. En dan ook op de stranden. In heel Nederland wordt vandaag bevrijdingsdag gevierd. De nationale viering is dit jaar in Utrecht en verslaggever Trudy van Rijswijk is daar ook. Trudy, in Utrecht. Wat staat er op het programma? Nou, Utrecht is dus dit jaar gastprovincie en de aftrap is in de stad Utrecht, in het park Transwijk. Daar sta ik nu. Uh, en premier Rutte zal straks op de kop af om één uur de aftrap geven... Uh, voor de bevrijdingsfestivals in veertien steden in het land. Uh, dat doet hij uh, om één uur hier op een groot podium. Dan ontsteekt hij dat bevrijdingsvuur. Wat vannacht al om 12 uur in Wageningen is vertrokken. Te voet met lopers. En dat komt hier dan straks aan. Uh, het thema is dit jaar vrijheid. Spreek je af... En de openingsact zal heel spectaculair zijn. Dat is zangeres Roos. Met een 120-koppig Utrecht studentenkoor en orkest. Daar sta ik nu tussen. Die zitten hier allemaal een broodje te eten. In het zwart gekleed. Viool op schoot. Ja. ja en jullie gaan een lied zingen in vrijheid. Uh, ken je Kate al een beetje? Ja, we kennen het nu helemaal eigenlijk. Dus, uh... Hoe gaat het ongeveer? Ik ga het niet zingen nu, dat ga... ja, maar straks wel, hoop ik toch. Ja, nou, dat gaat hier dus gebeuren. Is het al druk in de stad, Trudy? Ja, redelijk druk. Het, uh, ik zag honderden fietsen. Heel veel mensen komen op de fiets. Uh, het is een prachtig terrein hier met heel veel feestenten. Van die punthoedjes, je kent ze wel. En uh, heel veel podia. Er is echt voor iedereen iets te doen. Er is optreden van het goede doel. En uh, van DJ's op Sint-Pol eigenlijk te veel om op te noemen. Er is dus gewoon heel veel te doen. Ze verwachten hier echt tienduizenden mensen straks. En uh, die komen dan op dit mooie terrein met inderdaad ook nog eens prachtig weer. Wat wil je nog meer? Tony van Rijswijk in Utrecht, dank wel. Israël heeft is vannacht raketten afgevuurd op een militair centrum in Damaskus in Syrië. Het is de tweede keer binnen een week dat Israël aanvallen uitvoert op Syrische doelen. Correspondent Sander van Horen, wat was precies het doelwit? Volgens uh, diverse bronnen die er zicht op hebben een transport met raketten voor Hezbollah. En uh, er waren hele vreemde beelden. Eerst een soort bosbrand op een heuvel, maar vervolgens secundaire explosies uitmondend in één grote vuurzee. Dus in elk geval hebben ze iets geraakt wat daarna weer explodeerde. Een uh, grote ontploffing vandaag die door heel Damascus werd uh, gevoeld. De burgeroorlog in Syrië is zeer bloedig, zeer gewelddadig... maar Israël hield zich tot nu toe afzijdig. Waarom deze twee ja. aanvallen in een week tijd? Ik denk dat je daar uh, eigenlijk alleen het belang van Israël uh, moet bekijken. En zij hebben meerdere malen gezegd, ook na die aanval vrijdag... dat ze niet willen dat uh, geavanceerde wapens in de handen van Hezbollah komen. Dat zijn chemische wapens, dat zijn lange afstandsraketten... die heel uh, nauwkeurig zijn. En het zijn bijvoorbeeld ook uh, uh, raketten... waarmee je F-16 uit de lucht kunt schieten. Nou ja, dat soort dingen willen ze voorkomen. Ik denk dat Israël er wat minder belang bij heeft... om nou een van beide partijen te helpen in het conflict in Syrië. Dat, dat zal toch niet... Hoog op de agenda staan in Tel Aviv. Hezbollah is een oude vijand van Israël, opereert vanuit Libanon. Ja. Um, ja, als je aanvallen uitvoert in Syrië, dan loop je natuurlijk het risico op escalatie. Is dat, is dat een reëel risico? Nou, Israël lijkt er wel rekening mee te houden, want heeft uh, anti-raketten -raket opgesteld in het noorden van Israël. De, toch weet ik het nog niet zozeer of dit escaleert. En dat betekent, uh, denk ik, omdat niemand daar op dit moment belang bij heeft. Syrië kan niet nog een oorlog met Israël erbij hebben. Uh, als uh, Israël eventjes een andere kant op mikt, dan raken ze het presidentiële paleis bijvoorbeeld. Uh, Hezbollah, die heeft er op dit moment ook geen uh, belang bij, want die kijkt alleen naar wat Iran uh, verder wil. En Israël... Nogmaals, heeft ook geen belang bij een escalatie. Zij eh, zijn gericht op die wapentransporten... maar kiezen geen partij of niet openlijk in dat Syrische conflict... in die Syrische burgeroorlog. En ze zullen zich daar verre van willen houden. Dus in principe denk ik dat dit geen escalatie hoeft te betekenen. Eh, Sander, Syrië kon deze aanval kennelijk niet voorkomen. Of wilden ze het niet kon voorkomen? Het niet. Nou ja, ik, als ze het geprobeerd hebben, is het in elk geval niet gelukt. Uh, kijk, er wordt wel gezegd dat het uh, anti-luchtafweergeschut wat Syrië heeft, dat dat redelijk modern is. Maar de modernste Russische wapens, die hebben ze bijvoorbeeld nog niet. Ik denk trouwens wel dat dat een reden is waarom uh, Israël die aanvallen. Uh, boven het luchtruim van Libanon heeft uitgevoerd. Omdat misschien aan de grens met Libanon... de Syrische luchtafweer wat minder geavanceerd is... dan aan de grens met de bezette Golan-hoogvlakte. Dat is waar Syrië en Israël elkaar raken. En ik denk dat als ze daar gevlogen zouden hebben... dat de kans groter was geweest dat er een vliegtuig uit de lucht geschoten was. Correspondent Sander van Horen, dank je wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Gisteren vielen er 33 gewonden en een dode bij een treinongeluk in Wetteren in België. De gewonden hebben giftige dampen ingeademd... na de ontploffing van een goederentrein met chemische lading. De gassen die daarna vrijkwamen verspreiden zich door de riolering met het bluswater... waardoor er steeds meer gewonden vielen, zegt de Oost-Vlaamse gouverneur Briers. Hij gaf gisteren eerst het advies dat iedereen thuis moest blijven. Wat hebben we meegemaakt? Dat is op het moment dat wij de rioleringen zijn gaan reinigen... Dat er vooral in de hoe zou ik zeggen in de straten die lager liggen, dus naar de Schelde toe, dat daar dus uit rioleringen wel gas zal zijn. Dat is dat een grote fout van de hulpverlening? Nee, ik zou in tegendeel durven zeggen dat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 dat wisten we van bij de stad. Ja, de Oost-Vlaamse gouverneur Briers... die dus gisteren tevreden was over de aanpak van deze crisis. Koosmanent Joris van Poppel, de burgemeester... heeft vanmorgen een persconferentie gegeven. Wat is daar duidelijk geworden? Daar is duidelijk geworden dat er nog steeds toxische gassen in het rioleringstelsel zitten. Wel minder dan gisteren. Dus dat is aan het wegtrekken, aan het wegspoelen. Uh, uh, maar die bewoners die mogen nog steeds niet uh, terug naar hun huis. Het bluswater is, uh, is opgevangen in, in spaarbekken voor zover uh, mogelijk sinds, uh, sinds gisteren. Uh, dat bluswater dat staat daar uh, nog steeds in die bekken. Want het wacht is op een schip uit Amsterdam om het vervuilde water uh, in over te pompen. Dat schip is nog niet uh, gearriveerd. Zodra dat er is, dan zal het bluswater afgevoerd uh, kunnen worden. Ondertussen... Mag bijvoorbeeld in de Schelde niet gevist worden, zijn de kaaien langs de Schelde, zijn ook nog niet toegankelijk voor het publiek. En is nog steeds een groot deel van Wetteren afgesloten en 500 mensen nog steeds geëvacueerd. Is de burgemeester ook ja, zo tevreden over de hulpverlening als de gouverneur gisteren? Zegt hij daar uh, iets over? Ja, daar zei hij niks over. Die, die zit op dezelfde lijn als de gouverneur. Hij zit ook in het crisiscentrum. Uh, ze zeggen hier dat ze alles hebben gedaan. En dat, het, uh, ja, dat ze het niet konden voorzien dat zoiets uh, zou gebeuren. Wat wel opmerkelijk is, want gisterochtend hebben ze uh, uitgebreid verteld aan de pers... dat er inderdaad giftige dampen in het rioleringstelsel zaten. Maar dat dat absoluut geen probleem zouden zijn. Die konden onmogelijk boven de grond komen. Ja, en toen bleek gistermiddag dat dat dus wel kon gebeuren... nadat ze zelf zijn begonnen om de riolering uh, schoon te spuiten. Er werd de druk zo hoog dat op bepaalde plekken laag gelegen... dat daar nou ja, de, de, de, de giftige gassen uit de huizen kwamen... met gewonden tot gevolg. De evacuees kunnen dus nog niet terug. Wat gebeurt er verder nog vandaag? Nou, vandaag gaan ze huis per huis af om te meten... om te kijken of de uh, giftige gassen al, al weg zijn uit de huizen... en uit de riolering natuurlijk. Als een huis uh, goed, wordt, uh, goed wordt bevonden, veilig wordt bevonden... dan mogen de bewoners uh, nog terug. Uh, dan mogen de bewoners meteen terug... Het is nog onduidelijk hoe snel dat zal gaan allemaal. Waarschijnlijk pas eind van de middag zullen de eerste bewoners terug hun huizen in mogen. Ja, wanneer dan iedereen weer terug thuis is, wanneer de weer helemaal veilig is, dat durft de burgemeester nog niet te zeggen. Correspondent Joris van Poppel. De Britse conservatieve partij is in verlegenheid gebracht door een van zijn belangrijkste parlementsleden, Nigel Evans, tweede woordvoerder van de partij in het Lagerhuis, is aangehouden op verdenking van aanranding en verkrachting. De afgelopen vier jaar zal Evans twee mannen van begin twintig... hebben misbruikt, meldt de BBC. De politicus is na langdurig verhoor op borgtocht vrijgelaten. Volgens de Britse omroep is premier Cameron... door de politie op de hoogte gebracht... van de verdenkingen tegen zijn partijgenoot. In de buurt van San Francisco zijn vannacht vijf mensen omgekomen... in een brandende limousine. In de wagen zaten negen vrouwen en een chauffeur... die op weg waren naar een feest. De limousine vloog op de San Mateo-brug... door nog onbekende oorzaak in brand. Omstanders probeerden de slachtoffers te helpen...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 Intussen zijn negen mensen aangehouden, onder wie de eigenaar. Hij zou zijn fabriek hebben uitgebreid tot acht verdiepingen, terwijl hij een vergunning had voor vijf. In de Amerikaanse staat Utah is een scheidsrechter overleden die was mishandeld door een 17-jarige voetballer. De scheidsrechter lag een week in coma. Hij werd vorige week bij een amateurwedstrijd in de buurt van Salt Lake City aangevallen door de speler, die hij net de gele kaart had gegeven. De voetballer sloeg de scheidsrechter op zijn hoofd. In het ziekenhuis werd een zwelling in zijn hersenen geconstateerd. De speler is opgepakt. En zit in een jeugdgevangenis, Sport. vandaag kan Ajax de 32e landstitel binnenslepen. Daarvoor moet wel in de eigen arena worden afgerekend met hekkersluiten Willem II. De kans op een feest in Amsterdam is dus groot en die houdt komt, maar ja, het is wel een half één wedstrijd. Hè? Ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat is goed in. <laughs> ja, ja, maar ze hebben nu uh, 37 keer tegen Willem II gespeeld thuis. En 33 keer gewonnen en 4 keer gelijk en nog nooit wist Willem II te winnen. Overigens gaan we dan ook iets unieks krijgen als Ajax wint van Willem II. Want dan liggen vreugde en verdriet wel heel dicht bij elkaar. Dan is Ajax kampioen en Willem II officieel gedegradeerd. En dat is... Uh, uh, nooit eerder voorgekomen in een en dezelfde wedstrijd. Overigens, misschien hoor je het op de achtergrond. Wie beter dan uh, André Hazes kan uh, klinken door de arena. En uh, een klein uurtje geleden zag hij de schaal binnenkomen met Bert van Oostveen. Daarachter, die hem in zijn handen had. Ze deden heel opgevokt, van kijk uit, daar komt de schaal aan, daar komt de schaal aan. Bang dat de schaal die uitgereikt wordt aan de landskampioen, uh, dat die uh, misschien wel kapot zou gaan. Nou, dat zal niet gebeuren om uh, over, uh, nou zeg maar... Uh, een kleine twee uur of een ruime twee uur. Dan uh, zullen we die schaal uitgereikt zien worden door Rob de Wit. voormalig voetballer die moest stoppen vanwege een hersenbloeding. Vorig jaar was het Johnny Heitinga en daarvoor was het Sjaak Zwart. En dit jaar mag Rob de Wit mogelijk voor de 32ste keer de schaal uitreiken aan Ajax. Op het circuit van Gerres wordt vandaag de grote prijs van Spanje voor motoren gereden. Zojuist is de wedstrijd in de Moto3 geweest. De klasse waarin ook de Nederlander Jasper Iwema rondrijdt. Hans van Lozenoort heeft de race gevolgd. Hans. Ja, en Jasper Iwema die mag uh, terugkijken op een, op een goed resultaat. Hij is veertiende geworden in de wedstrijd en heeft daarmee twee punten gepakt voor het kampioenschap. Pas afgelopen vrijdag werd besloten dat hij daadwerkelijk aan die race mee zou, nee, zou doen... na een zware valpartij veertien dagen geleden in de grote prijs van Texas. Dus uh, op zich een goed resultaat voor Iwema, maar de wedstrijd werd vroegtijdig afgebroken... waardoor hij ook niet de hele race hoefde te rijden en dat scheelde toch wel... want met name de laatste paar ronden begon hij veel terrein te verliezen. Ja, dat is zelf. Hoe verliep die... Ja, die is gewonnen door de, door de Spanjaard de Maverick Vinales. Het is sowieso een Spaanse aangelegenheid in deze klasse. Vinales profiteerde van veel valpartijen die er waren. Dus ook van de Fransman uh, Alain Tessier. Dat gebeurde achter zijn rug. Die kwam ten val, bleef buiten de baan liggen en daardoor moest de rode vlag worden uitgestoken, net als 14 dagen geleden in de Verenigde Staten. Een vergelijkbare situatie met de crash van Jasper Iwema toen. Vinales won de wedstrijd, profiteerde van de valpartij van de winnaar van twee weken geleden, van Alex Rins. En Louis Salom werd Tweede en de Duitse volker eindigt op de derde plaats. Viniales heeft nu de leiding in het kampioenschap met 65 punten voor Salom 61. Deze verkeersinformatie bij de René Passet. Het is druk bij Utrecht vanwege werkzaamheden op de A27. Vanuit Almere naar het zuiden krijgt u ermee te maken. De file is niet lang, maar je bent er wel veel tijd mee kwijt. Tussen Bildhoven en Utrecht-Noord, 2 kilometer. En het is druk naar de Keukenhof. Logisch met dat mooie weer. De N207 is daardoor volgelopen, van Bergambacht naar Lisse. Tussen de A4 en Hillegrom staat 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is verstandig om over de A44 door te rijden, en dan via Sassenheim, via de zuidkant naar de Keukenhof te rijden, want dat gaat op dit moment nog goed. De hoofdpunten van deze uitzending: Israël bombardeert opnieuw doelen in Syrië. Nederland viert bevrijdingsdag, onder meer in Utrecht. En de evacuees in Wettere, België, kunnen nog niet terug naar huis. En dan zo dadelijk langs de lijn met een volledig voetbalprogramma in de Eredivisie. 9-wedstrijden. die allemaal om half 1 beginnen. Sesambroodje, sesambroodje op mayonaise. Mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan.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 Lijn, met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. Een mooie zondag met een mooi voetbalprogramma. U kunt er live bij zijn op Radio 1. Negen wedstrijden die allemaal om half 1 gaan beginnen. En we gaan het rijtje maar eens af te beginnen in Amsterdam. Ajax tegen Willem II. Ja, over de consequenties kunnen we heel kort zijn aan Andy. Ja, Ajax wint, is uh, Ajax kampioen en is Willem II gedegradeerd officieel. En uh, ja, daar zijn ze wel helemaal klaar voor hier. hoor. Want het is één groot feest. Een lange lint van supporters kwam al richting het stadion met veel vuurwerk. En natuurlijk allemaal in het rood-witte Ajax-shirt. Want van één ding zijn ze helemaal overtuigd. Ajax gaat vanmiddag binnen van Willem II. En Ajax is dan voor de 32e keer kampioen van Nederland. De enige vraag die er nog is, hoeveel het verschil zal zijn tussen Ajax en Willem II. Wordt het 5 of wordt het misschien wel 10-0? We naar de volgende wedstrijd. PSV-NEC, Bas Tichler. Met een schuin oogje naar Amsterdam, maar natuurlijk ook naar die tweede plaats, denk ik. Hè? Ja, vooral dat laatste. Ik denk dat ze in Eindhoven niet meer met een schuin oogje naar Amsterdam kijken. Uh, want dat hebben ze wel uh, besloten dat dat uit het zicht is. Dit is een achterhoede gevecht om plaats 2. Maar wel een achterhoede gevecht met een uh, voorronde Champions League plaats in het vooruitzicht. En dus belangrijk. PSV met hetzelfde elftal als vorige week tegen Groningen. Toen werd het 5-2. Waarom zou je daar heel veel aan veranderen? Iedereen is bovendien beschikbaar, behalve dan Narsing, die met zijn knieproblemen natuurlijk al sinds de winterstop ontbreekt. En dan komt NEC op bezoek de ploeg die in de laatste acht wedstrijden een vrije val meemaakte, één punt haalde. En normaal gesproken zo vindt men hier in Eindhoven kanonnenvoer zou moeten zijn, maar is dat zo? Het zonnetje schijnt, PSV is wel weer toe aan iets aardigs. En PSV is in ieder geval toe aan winst en uitzicht op die tweede plaats. En Feyenoord, de nummer drie speelt vandaag in Den Haag tegen ado en ook. Ik neem aan, nog niet meer. Ook daar mensen met oortjes. Ja, ik uh, zit bij Nacroda. Dat uh, is uh, weer eens iets anders. Oh. Dus ik weet niet of je eerst bij Nacroda wil blijven of wat je zegt, we gaan eerst even naar de Kuip dan. Nou, we gaan, even, we gaan even naar de Kuip dan. Dan zal daar goed. ongetwijfeld uh, Frank Wieland zitten. Ado Den Haag tegen Feyenoord. In ieder geval in Den Haag. Ja, in Den Haag. Ja. ja, in Den Haag zit ik. Ja, in Den Haag, precies. Om dat heel... compleet te maken. Helemaal goed, helemaal goed. <laughs> <laughs> Frank, vertel eens even. Zie, zie je daar mensen met oortjes? Ja, natuurlijk. Uh, iedereen wil weten hoe het gaat bij PSV in ieder geval. Maar Ajax wordt ook hier al lang en breed niet meer uh, gekeken. ADO maakt in theorie nog kans op een uh, Europa League plek, Maar uh, ook daar kijken ze al niet echt meer heel erg serieus naar. Maar ze willen natuurlijk wel gewoon winnen van Feyenoord. Dat nog serieus kans maakt op de tweede plek. Taak in deze wedstrijd en de volgende wedstrijd thuis tegen NAC. Uh, is dat ze een punt meer halen dan PSV. Want het doelsaldo van de Eindhovenaren is een stuk beter. Om te beginnen moet er dus vandaag gewoon gewonnen worden van Ado. Echt heel gemakkelijk zal dat niet zijn. De grote vraag is bij Feyenoord of Stefan de Vrij gaat spelen. Hij heeft de, de warming-up, wat ik in ieder geval heb kunnen zien, overleefd. Hij is gewoon met de rest mee naar binnen gegaan. En de vraag is of hij met de overige tien ook zo meteen weer mee naar buiten gaat om de centraal in de verdediging te staan. Is dat niet zo, dan speelt Nelom. En dan schuift iedereen achterin een klein beetje op. Gaat Martins Indi centraal spelen en Nelom linksback. Maar verwachting is dat de vrij gewoon vandaag zal starten. Het is tenslotte belangrijk voor Feyenoord om opnieuw tweede te worden. En zo de voorronde van de Champions League te halen. Het zou een mooi resultaat zijn voor Feyenoord. Makkelijk wordt het niet tegen Ado. Thuis werd het bijvoorbeeld maar ter nauwe met 3-2 gewonnen. Daar was een eigen doelpunt van Charon Sherry voor nodig in de slotfase. Om Feyenoord die wedstrijd te laten winnen. Kortom, in Den Haag zijn ze er klaar voor. Zij willen Feyenoord wel pootje lichten. De buurman natuurlijk om te kijken of ze PSV, dat zal niet de bedoeling zijn... een handje te helpen, maar Feyenoord pootje lichten... dat vinden ze hier altijd wel leuk om te proberen. Kortom, Feyenoord krijgt het lastig vandaag. RKC en Vitesse, Richard van der Maaden willen natuurlijk allebei winnen, maar wel om heel uiteenlopende redenen. Ja, zo is het. Het is voor RKC misschien nog wel een belangrijkere wedstrijd dan voor Vitesse. De thuisploeg verdedigt één punt voorsprong op Rode JC, staat vijftiende, dus veilig. Maar met twee speelronden kan er natuurlijk nog een hoop misgaan voor RKC... dat vorige week die belangrijke wedstrijd van Rode JC verloor... en daardoor toch wel enigszins in de problemen is gebracht. Vitesse, dat probeert vandaag definitief Europees voetbal zeker te stellen. rechtstreekse plaatsing daarvoor, dat hangt eigenlijk al een aantal weken in de lucht. Eén punt is voldoende vanmiddag tegen RKC. En ook puntenverlies van Twente zou betekenen... dat Vitesse rechtstreeks is geplaatst voor Europees voetbal. En misschien, heel misschien, zit voor de ploeg van Fred Rutte... die tweede plaats ook nog wel in het verschiet... als PSV en Feyenoord de komende twee wedstrijden punten gaan morsen. Kan dus nog heel veel gebeuren. Een belangrijke wedstrijd vanmiddag hier in Waalwijk. RKC-Vitesse. Dan VVV tegen FC Groningen. VVV zal in de gaten houden wat Willem II doet in Amsterdam. En Groningen zal ook een beetje over zijn schouder kijken, Hinkok. Ja, dat denk ik zeer zeker, maar Groningen staat toch wel op een plaats die waarschijnlijk recht geeft op de play-offs, de achtste plaats. En ze hebben een behoorlijke voorsprong op de nummers 9, 10 en 11 in deze competitie. Het gat met Herakles Ado door Den Haag en de NEC is er vijf punten, maar misschien moet je ook nog met een beetje een schuin oog kijken naar AZ. AZ staat weliswaar op een achterstand van zes punten, met nog twee wedstrijden te spelen, maar hij heeft verderweg het beste doelsaldo. En Groningen heeft niet zo'n goed doelsaldo van meer 15. Maar als Groningen vandaag, vandaag weet te winnen van VVV, dan is het absoluut zeker van de play-offs. En dan moet ik kijken naar de andere resultaten. Wat VVV betreft uh, nagenoeg, zeker in elk geval van de na-competitie. Degradatie zullen ze wel ontlopen. Maar je mag toch aannemen dat Ajax vandaag wel van Willem 2 win. En het gat tussen VVV en Willem 2 is 4 punten. 24 om 20 punten. Nog één opmerking. Syp stond er Frankrijk in de basisopstelling bij VVV. Maar hij moet afhaken omdat hij aan zijn rug geblesseerd is geraakt in de warming-up. En Reuseler is zijn vervanger. Ga maar naar Ragnar ja. Meijer, ja. Naar Kroda. Ragnar. We hoorden je net al even. Maar toen dachten we dat je op een ander plekje zat. Maar je zit in Breda met name Roda. hè? Ja, die ploeg moet gewoon zien te winnen met Ruud Brood, speler van Nak in het verleden, aan het spelen hier van 1990 tot 1998. Roda won één uitwedstrijd dit seizoen, dat is te mager. Dat was het uitduel in Limburg op 23 december tegen VVV, toen het 4-2 werd. Nak heeft nog een punt nodig, kan dat maar beter vandaag binnenslepen in een vol stadion in het zonnetje in Breda. Want Volgende week een bezoek aan de Kuip en dan kun je beter van alle zorgen af zijn. Nak is met een punt zeker van lijfsbehoud. En Roda heeft een overwinning nodig. Speelt weliswaar volgende week thuis tegen Heerenveen. Dat zou dan wel eens klaar kunnen zijn. Maar toch, de druk staat er wel degelijk op bij de ploeg uit Limburg. Die wat anders speelt weer met vier verdedigers. Sucu opvallend genoeg als rechtsback. Huppers als valse rechtshalf twee spitsen de Moesje en Malky. En ook bij NAC twee nieuwe mensen. Van de weg op linksbek geblesseerd. Vervangen door Jens Jansen. En Suntjes is terug in de voorhoede en de ten voorde. Beide ploegen hebben belangen met het oog op lijfsbehoud dus. Dan AZ tegen Pex Zwolle. Twee ploegen die nagenoeg safe zijn. Het zal dus vooral gaan over de bekerfinale, Arno. Ja, niet uh, wat Zwolle betreft, Twan. Maar uh, AZ wel. Ja, natuurlijk. AZ kan trouwens vandaag Europees voetbal zeker zijn. Dan is het afhankelijk van Feyenoord en Vitesse. Als die punten laten vallen en PSV is zeker tweede. Heeft AZ ook zeker Europees voetbal. Los van die bekerfinale van aanstaande donderdag. Maar inderdaad, het gaat hier wel over die finale. Eh, bijvoorbeeld moet AZ oppassen met de rode kaarten. Direct rood betekent dat eh, een speler donderdag in de bekerfinale niet mag voetballen. Bijvoorbeeld Altidore heeft er wel eens een handje van om gekke dingen te doen. Die moet zeker oppassen. Pek dan. Wat kan uh, Pek nog? Nou. Uh, seizoen 80-81 werd het team e met Frits Korbach. Ze kunnen nu ook het linker rijtje halen, dat zou wel knap zijn. En het record uh, komt uit het jaar 86-87. Toen was Co-Adriaanse trainer bij Zwolle en haalde Zwolle 41 punten. En als Peck nu wint en volgende week tegen ADO, dan gaan ze op 42 punten uitkomen en vestigen ze dus een nieuw record. Iedereen heeft nog wel iets om voor te voetballen. Maar AZ zal zeker met één oog kijken naar aanstaande donderdag. We naar, naar Herenveen Utrecht, de achtste wedstrijd. Iedereen heeft wel iets om voor te voetballen. Bob van de tak Herenveen zeker, want die werden vorige week hun eigen stadion uitgespeeld door AZ. Ja, inderdaad 0-4. Dat was een behoorlijke zepert. En dus uh, heeft Heerenveen nog twee punten nodig om helemaal verzekerd te zijn van deelname aan de play-offs. En als dat lukt, dan kan het zomaar zijn dat over 14 dagen weer Heerenveen Utrecht op het programma staat. Want Utrecht uh, is natuurlijk al lang en breed zeker van die play-offs. Bij Herenveen keert vandaag uh, Filip Juricic terug in de basis uh, hersteld van zijn hamstringblessure. En het wordt dus zijn laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Want deze... Deze week kwam de transfer, de verwachte transfer, naar Benfica definitief rond. Verder bij Herenveen een basisplaats voor Lucas Maracek. Hij vervangt de geschorste Marten de Roon. Bij Utrecht keren Van der Marel, Wuitens, Van der Gun en Moulenga terug in het elftal. En Kali begint op de bank. En Herenveen Utrecht, ja, dat is natuurlijk ook het duel tussen Marco van Basten en Jan Wouters. Die er ooit met z'n tweeën voor zorgde dat het Volksparkstadion van Oranje was. Over een paar minuten hier de aftrap in het stadion, onder leiding van scheidsrechter Braamhaar. En we houden u ook op de hoogte van de negende wedstrijd... die vandaag wordt gespeeld in de eerdivisie tussen Heracles en FC Twente. En ik zeg er nog maar even bij dat wij de journaaluitzendingen uitstellen... tot na de eerste helft en natuurlijk ook na de tweede helft. En verder hebben we ook hockey. Amsterdam tegen Oranje-Zwart. En er is ook Motorsport en Motor GP in Geres. En er is nog meer Motorsport en cross de Grand Prix van Portugal. Die gaan om tien over één en tien over vier gaan ze daarvan starten. MX-Klasse en... We hebben de tweede etappe van de Giro d'Italia gisteren, dus Kevin Dish, de eerste roze truitdrager, Massa Sprint, vandaag een tijdrit. Veel muziek zult u de komende twee uur niet horen. Dus uh, genoten nog maar even van Manic Monday van The Bengals. We gaan eens dus even naar Andy Houtkamp in de Amsterdam Arena. Andy, uh, de heen en weer is binnengebleven dit weekend. Wat moeten ze bij Aj Ajax allemaal afgelasten als het niet goed gaat vanmiddag? Kortom, wat staat er op het programma na de wedstrijd? Nou, om te beginnen uh, zal er, uh, waar dus niemand van uitgaat dat Ajax niet uh, wint. Of geen kampioen wordt vanmiddag. Maar het mooiste uh, moment, lijkt mij, is het moment dat Rob de Wit na afloop van de wedstrijd de schaal zal overhandigen aan de spelers van Ajax, aan Siem de Jong, de aanvoerder. Dat gebeurt in het stadion. Dan zal er zal ook een korte huldiging in het stadion plaatsvinden. Men zal hier toch wel een klein feestje bouwen. En dan gaat het hele circus naar buiten. Om op een van de grote parkeerplaatsen de huldiging ook plaats te laten vinden. Alles is zeg maar binnen handbereik van Ajax en van de gemeente. En men is er helemaal klaar voor. Je hoort het. De, de, de trompetten, die schallen al door het stadion. Men is er zo helemaal klaar voor. Het is ook een heerlijke sfeer. Je hebt wel eens dat het wat minder is, maar men is zo overtuigd. Want ik zei net eh, 5 of 10-0. Eh, dat geloven ze echt hier, dat het meer dan 5-0 voor Ayers gaat worden. Eh, goed, we krijgen dus een groot feest dan na afloop op de parkeerplaats hier vlakbij. Maar het wachten is gewoon om na twee keer drie kwartier, na een voetbalshootje voetbalshowtje voor Ajax, die uh, schaal uh, uitgereikt te zien worden door Rolf de Wit. Overigens, ik zit hier op de perstribune en het is zo'n een, uh, een feest in het stadion, mensen die al een beetje lopen te springen. Dat je gewoon, zoals je dat ook in die geweldige kuip hebt, je, je de vloer heen en weer voelt gaan. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat worden als we straks de huldiging gaan krijgen en het grote feest voor Ajax. Als Ajax voor de 32e keer landkamping wordt. De bal rolt inmiddels in Eindhoven. PSV, NEC, Bas Tuchelig. tegen een tegenstander NEC waar het afgelopen jaar niet makkelijk tegen ging. In Nijmegen dit seizoen 1-1. Vorig seizoen twee keer gespeeld hier. Eén keer voor de beker, 3-2. Moeizaam. En voor de competitie 2-1. Ook moeizaam met een winnende, toen nog van Jan Fenniger of hesselink Bleek zijn laatste doelpunt uit zijn carrière te zijn geweest trouwens. 2-1. De PSV heeft eigenlijk al 40 seconden die we bezig zijn de bal... En die wordt er ook van de middenlijn rustig rondgespeeld. Nu heeft Teufonen zich verslikt in een loopactie die er eigenlijk niet kwam van Mertens. En neemt NEC over. Is het meteen weg via Van der Velden aan de rechterkant van het veld. Van der Velden kapt zijn tegenstander uit. Moet dan eigenlijk een voorzet geven. Die bal komt eigenlijk niet echt van de grond. Bovenberg is mee. Komt hij toch nog voor de voeten van Valkenburg. En zou er iemand moeten schieten. Dan wordt de bal wel teruggelegd ook. En van grote afstand wordt er nu geschoten. Maar die bal gaat ruim naast het schot van Kevin Conboy. En daarmee is eigenlijk meteen de wedstrijd neergezet. PSV zal de bal hebben. En de tegenstander vastzetten op de eigen helft. En op het moment dat de NEC kan overnemen, zoals in dit geval na een foute paas van Toyvonne die Mertens even niet begreep, dan is de ploeg van Pastoor de razendsnel uit. Valkenburg is toch een middenvelder, is spits vandaag. En wordt dan eigenlijk geflankeerd door veel mensen die snelheid en power hebben. En die er ook uit kunnen komen. Met bijvoorbeeld van de velden, met voor en met Amelieu die opnieuw links hangend voorin speelt. Als de bal via Mertens in de middencirkel in de buurt komt van Strootman... die steekt zijn hand omhoog nu naar scheidsrechter... Nijhuis en zegt, goh, word ik daar niet omver geduwd? Zij zegt, de Nijhuis vindt van niet. En zo mag NEC overnemen, maar duurt dat balbezit niet lang. Omdat hij uiteindelijk via Bovenberg de bal over de zijlijn wordt getrapt. En zo mag PSV gaan ingooien in een zonovergoten Eindhoven. Maar dat zal vermoedelijk gelden voor meer plekken in Nederland. Twee minuten op de klok. 0-0 PSV NEC. ADO en Feyenoord, ook begonnen Frank Wielaert met uh, Steven de Vrij. Feyenoord? Ja, en met die enkel, want daar ging het allemaal om of hij het wel of niet zou houden in de warming-up. Zit het allemaal wel snor? Hij gooide er net een paas uit over 50 meter in de richting van Gozes. Daaraan alleen al zag je dat hij met die enkel wel goed zit voor vandaag. Het leverde ook meteen de eerste kans op voor Feyenoord. Alleen kon Pelle net niet op doelkoppen. En uh, uiteindelijk filet naar de bal. Een uh, meter of drie naast de goal van Coutinho plaatsen. En nu uh, Feyenoord opnieuw in de aanval. Bal richting uh, Lex Immers. Randje strafschopgebied wordt daar uitverdedigd door Ado Den Haag na twee minuten. En uh, het is nog altijd 0-0. Van Duinen van door over de rechterkant. Die is snel met de bal aan de voet. Maar Martin Indi is ook snel zonder bal. Dat is dan weer zijn voordeel. En uiteindelijk krijgt hij de overtreding ook nog mee. Uh, ter hoogte ongeveer van zijn eigen uh, cornervlag. Althans op de helft van Feyenoord. Gaat Martins Indy de vrije trap nemen en gaat het overlaten aan Mulder. Na wat overleg met de doelman van Feyenoord. De Rotterdammers in dezelfde opstelling als waarmee het vorige week Herakles oprolde. In de wetenschap dat het de laatste twee uitwedstrijden niet heeft gewonnen. En wel op bezoek vandaag dus bij ADO moet winnen. Om in ieder geval PSV voor te blijven ervan uitgaan dat die gewoon van NEC gaan winnen. En daar moet je als Feyenoord gewoon van uitgaan. Je moet uh, proberen die zes punten in de laatste twee wedstrijden te pakken. De vrije trap wordt onmiddellijk ingeleverd. Uitbraak voor Ado Den Haag met uh, Meijers. Die de bal goed uh, bij de linkerkant krijgt. Vicento krijgt daar een basisplaats. En een goede voorzet in de richting van Van Duinen. Die komt een metertje tekort. De bal gaat uh, net... Voor hem langs, kan niet koppen. En dus gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn, uh, over links. En kan Martins Indy de ingooi gaan nemen. De eerste dreiging dus ook van ADO Den Haag zoals we dat kennen. In de openingsfase van ADO willen ze nog wel eens fris en fel van leer trekken. Dat weten ze nu bij Feyenoord ook. De openingsfase in Den Haag 0-0. Grote belangen voor beide ploegen in Waalwijk. RKC Vitesse, Richard. Zo is het. Anderhalve minuut geleden heeft scheidsrechter Vink de wedstrijd hier in gang gezet in Waalwijk. Ook zon overgoten. Maar het kleine stadionnetje waar ongeveer 7500 mensen in kunnen, zit niet eens vol. Ondanks dus die grote belangen die op het spel staan voor RKC. RKC dat er meteen vanaf de eerste minuut vol inging. Met een onbezonnen actie van Sander Duits, de middenvelder op Havenaar. En direct voor hem een terechte gele kaart. 0-0 de stand, twee minuten op de klok. Het bal bezit voor RKC aan de rechterkant van het veld. Eén punt voorsprong dus ten op... Opzichte van Rode JC. De bal gaat naar de rechterhoek. Daar staat Lieder. Twee spitsen bij RKC. Jozefzoon die nu de bal krijgt. De eerste kans misschien voor RKC in de beginfase. En het is het doelpunt van Braber. Hij zit erin. Het is de middenvelder Braber... ...die uiteindelijk de bal erin schiet. Buiten bereik van Veldhuizen. geprutst achterin bij Vitesse en Kasia en Van der Heijden. De twee centrale verdedigers kijken elkaar verwijtend aan. Dit is de start die RKC weer natuurlijk wenst. En de fanatieke aanhang achter het doel daarbij. Veldhuizen viert groot feest. RKC de hele maand april geen wedstrijd gewonnen. En nu, dus binnen drie minuten, op voorsprong tegen de nummer vier van de ranglijst Vitesse. En het is Robert Braber die nu de vuist omhoog balt en terugschokt naar de middencirkel. RKC leidt verrassend in de beginfase 1-0 tegen Vitesse. VVV Groningen dan, Henk Kok. Nog geen meldingen, 0-0 dus. Dat klopt, we hebben vijf minuten gevoetbal, we hebben nog wel een kans gezien na het begin van VVV. Wat de meest aanvallende impulsen laat zien tot nog toe in deze wedstrijd. Het was de opkomende rechterverdediger Joppen. Die kwam helemaal op tot aan de achterlijn, gaf een goede voorzet. En Nofor stond op de rand van het strafschopgebied. wel een 1-2 meter vrij. Van Dijks, de verdediger van Groningen, stond er ietsje te ver vanaf. En hij vuurde, maar dat schot van Nofor ging maar net over de lat. Dus daar kwam Groningen goed weg. En vervolgens nog een misverstand in de verdediging van Groningen... waar ook bijna van werd geprofiteerd. En VVV dus in de aanval. Nu over de linkerkant van het veld. Dat gaat gebeuren via Leiva Cabesti. Die heeft de bal weer afgespeeld. Maar krijgt hem ook nog eens een keertje terug. Omdat Groningen in deze fase van de wedstrijd in elk geval verder van het doel afverdedigt. Maar het toont niet al te veel activiteiten om een beetje druk op de bal te zetten. De bal wordt achterin rondgespeeld bij VVV. Hij zou afgespeeld kunnen worden naar Ami. Nee, die wordt weer teruggespeeld naar die verdediger Joppen. En zo is VVV ook nog niks opgeschoten. En weer gaat die bal in de breedte nu naar Ramstein. Dat is met Reusler, een van de centrale verdedigers. En nu wordt hij voortdurend in de breedte gespeeld. Het lijkt me niet interessant, althans deze fase van de wedstrijd. Zes minuten gevoetbald, 0-0. RKC op voorsprong, wat zijn de consequenties voor Roda uit tegen Nakrachner? Ja, dat gat wordt opeens groot. En dat is geen goed nieuws voor de ploeg van Ruud Brood. Ook Nak zal hier niet uitermate gelukkig mee zijn. Staat 0-0 na een kleine 6,5 minuut voetballen. Niet zo heel veel mogelijkheden nog gezien. De hoogte van de middenlijn Roda met Bonavazia. Slechte paasrichting richting zonder onderschept bij de thuisbroek Nak door de linksback Dat is Jens Jansen. Bal gaat via Seuntjes terug naar Luijks. Links in de zone. Nog altijd diep. Op de nakhelft en dan krijgt NAK een uh, vrije trap omdat uh, Luix een uh, tik heeft gekregen. De bal ligt inmiddels halverwege de helft van de ploeg uit Breda aan de linkerkant. Bottegien gaat erachter staan, zou wel eens kunnen gaan vertrekken. Geldt ook voor zijn collega daar achterin voor Luix, Goudelje. Laatste thuiswedstrijd vermoedelijk uh, voor NAK. Uh, de bal via Terauwelaar terug naar Bottegien. Met er of tien voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dan Hupperts. Die de bal terugschiet. En dan is er wat commotie bij de dugout. Waar Brood geagiteerd is. Was hij voor de wedstrijd eigenlijk ook wel een beetje. Was uh, niet aanspreekbaar voor uh, ja, wat verslaggevers die even met hem wilden praten. En zo gaf wel aan dat hij, om het zo maar te zeggen, scherp is. 7,5 minuut gevoetbald. Het is bij Nakroda nog uh, 0-0. AZ-Pek Zwolle, Art Langelaar was vorige week ook heel marrig. Arno Vermeulen. Want ze hebben nog een punt nodig, zei hij. Ja, maar dus je er niet narig om te zijn. Ik bedoel, dat punt dat, uh, komt er heus wel. Zwolle dat een uh, prima seizoen doormaakt. En als het uh, gewoon zeker twee keer wint, dan sluit het, het heel mooi af. Want het kan natuurlijk in maar wel. De ploegen staan niet voor niks op gelijke hoogte. Hoewel AZ wel in uh, Zwolle won. Ook tot nu toe waardig in evenwichten. En de meest uh, opzienbare momenten waren eigenlijk twee keer uh, een overtraining gemaakt op Maher. Eén keer raakte hij daar licht geblesseerd bij. Iedereen schrikt dan toch wel. Het zou je gebeuren. Vier dagen voor de beekiefinale dat je een van je verdetten van dit elftal. Er zijn er eigenlijk maar twee natuurlijk. Maar Her en Elthi door zou kwijtraken. Maar het valt allemaal mee. Maar hij zou wel oppassen in dit duel. Ben Aldo nu de linkervleugel verdediger. Die zich na de winterstop goed naar een basisplaats heeft gespeeld. Die het uitstekend doet. Maar toch weg wil uit Alkmaar. Geen contractverlenging wil. Maar er is wat gebeurd. Waarbij Bas? Ja, PSV komt op 1-0 tegen NEC na 9 minuten. Er is een eigen voor nodig van Daan Bovenberg. Die heel ongelukkig, ja zo is het altijd als je een eigen goal maakt. De bal wil wegkoppen bij de eerste paal. En hem werkelijk fenomenaal verlengd over zijn eigen keeper. Dat is vandaag bij NEC weer Babos trouwens. Want Sinou is geblesseerd geraakt door de training. Gebeurt allemaal uit een verre ingooi van Willems. Die het strafgebied binnenzeilt. En daar dus op het hoog komt van bovenweg, Wil de bal wegkoppen. En kopte met een schitterende boog over zijn eigen doelman Babos. En zo staat PSV vroeger in het duel op een 1-0 voorsprong. Waren er al twee Eindhovense kansjes trouwens. Eén keer... Voor Matafs die de bal net voorlangs schoot na een goede voorzet van Lens. en een keer na een aardige actie van Mertens die op de vuisten van Babel schoot. Maar hier had de Hongaarse keeper geen antwoord meer op. Geklopt door zijn eigen speler. Daan Bovenberg scoort, maar wel aan de verkeerde kant. Een PSV staat met 1-0 voor. Arno, maak je verhaal even af bij AZ pexwolle ja, goed voor Zet als PSV natuurlijk voorstaat. Verder hier weinig gebeurt nog. Nu een uittrap van Doelman Boer van Zwolle, die ik heel anders ga bekijken nu ik in Football International heb gelezen. Dat hij maar negen vingers heeft en een pink mist. Maar hij keept toch beter dit seizoen dan veel keepers. Vooral uit het buitenland in de Eredivisie met tien vingers. Want Boer heeft een goed seizoen achter de rug. Nu Elm die de bal doorkopt. Maar weer een doelpunt bij Frank. Frank Wielaert. Aan de thuisploeg, Ado scoort tegen Feyenoord na 10 minuten de eerste echte kans voor Ado. Vanaf de rechterkant voorgegeven is het Van Duinen die scoort zijn elfde doelpunt van het seizoen maakt. En natuurlijk Feyenoord in last, want hier weten ze nog niet dat PSV voorstaat en dat Feyenoord dus twee doelpunten moet maken om de, nog kans te maken op die tweede plaats. En die opdracht wordt dus dubbel zo zwaar. Nu Ado, eigenlijk de eerste echte hele grote kans van de wedstrijd. Meteen verzilverd na een uitstekende aanval over de rechterkant. Even snel eruit gekomen met een prima voorzet. En uitstekend voor zijn tegenstander gekomen, zegt Van Duinen bij de eerste paal. Schuift de bal achter Mulder. En dat betekent dat Feyenoord een zware klus krijgt vandaag in Den Haag. Want ADO luidt naar de goal van Van Duinen met 1-0. En inmiddels ook gescoord in Almelo bij Heracles tegen FC Twente. Het is daar 1-0 geworden door een goal van Bruns. Gaan wij naar Heerveen tegen FC Utrecht. Bob van der Tak. Ja, bijna 11 minuten gespeeld. 0-0 nog de standvrije trap voor Utrecht met torensra. En die schiet hem over het doel heen van uh, Noordveld, de keeper van Heerenveen. Dat is de eerste mogelijkheid voor Utrecht. Want Heerenveen, eigenlijk de betere ploeg in de openingsfase, heeft uh, voortdurend balbezit. Maar tot echte kansen heeft het nog niet geleid. Zojuist was er wel een mogelijkheid toen Jurisic werd weggestuurd en Robin Ruiter, de keeper, enorm ver uit zijn doel kwam. En het leek mij eerlijk gezegd dat hij gewoon een overtreding maakte net buiten het strafgebied op Djuricic. Die uh, moest in ieder geval verzorgd worden. Uh, had uh, daar veel pijn aan over gehouden aan dat treffen met de keeper van Utrecht. Maar inmiddels uh, is hij weer in het veld. Is Herenveen dus weer compleet. Maar ik had het idee dat Herenveen daar toch wel een vrije trap had verdiend. Maar scheidsrecht de Brahma gaf hem niet. En uh, Ruiter kwam dus goed weg. 0-0 nog de stand. Uh, bal bezit nu voor Herenveen met Van Anhold. Die uh, probeert Vim Bogasson te bereiken. Maar daar zit Bulthuis tussen. En dan uh, bal bezit voor Utrecht over de linkerkant met Torensra. En dat is een goede bal naar Van der Gun. Van der Gun. Er 16, Moulenga voor het doel. Maakt hij de bal daar maar eens te krijgen. Nu misschien. En, uh, kan het uh, Moulenga worden? Nee. Kaatst hem even terug op Mortenson. En dan een uh, schotje van de zweet. Maar dat is niet echt gevaarlijk. En uh, zo houdt Utrecht wel balbezit. Maar uh, is het dus niet heel erg dreigend nog voor het doel van Heerenveen. 12 minuten gespeeld. 0-0 in het Aberlensda stadion. Ajax, Willem 2 en die houtkamp. Geen onderwegingen. Nee, het staat ook 0-0. En uh, wel uh, kansen voor Ajax gezien, uiteraard. Want Ajax is sterker. Eriksen was er dichtbij. Uh, zojuist een aardige voorzet van Deli Blind. Na een goede aanval van Ajax. Maar het staat nog altijd 0-0. Overigens nog even terugkomend op het feestgedruis, eventueel na afloop. Uh, mensen willen hier nog naartoe komen, omdat het hier helemaal afgeladen is. Arena Park op de Arena Boulevard. Dat is uh, de precieze plaats van de huldiging. Maar eerst moet er nog gewonnen worden door Ajax. Het staat 0-0. We hebben ook een kansje gezien voor Willem II. Notabene de eerste. De eerste kans van de wedstrijd na een hoekschop was het Ippel die de bal hoog over het doel van Vermeer schoot. Maar Ajax is dus herenmeester, maar heeft nog niet gescoord. Het voelt een beetje alsof Oudjaarsavond daar is. Dat je zo wacht op uh, 12 uur op het vuurwerk. En dat wachten is nu ook bij uh, Ajax een doelpunt bij Ragnar Niemeijer. Rode JC maakt een belangrijk doelpunt in minuut 13 in Breda. Het is de goal van de Moesje vrijgelaten vlak voor het doel van Terouwelaar. Kopt raak, doet dat naar een voorzet vanaf de linkerkant van Mitchell Donald. Die voorzet kon makkelijk worden gegeven bij Rode JC. Nak mag zich dat aantrekken, net als het vrijlopen overigens van de Moesje voor het doel. Het is hier 0-1. Andy, bij jou. Het is 12 uur geworden, oftewel het vuurwerk is losgebarsten. Ajax scoort 1-0 via Sigtorsson. Goeie voorzet vanaf de rechterkant komt op het hoofd van de induikende IJslander. En Sigtorsson scoort dus 1-0 voor Ajax. En ik denk dat de ban zo'n beetje gebroken is. Als ik het goed zag was de voorzet van Babel vanaf de rechterkant. En is het Siegtersson die mooi de bal binnenkomt. En uh, hij zorgt ervoor met zijn zesde doelpunt van dit seizoen... dat dat vuurwerk uh, gelukkig uh, uh, figuurlijk losgebarst is in de arena. Want het publiek is eindelijk van de stoelen gekomen bij de 1-0 voor Ajax. doelpunt te maken is Siegtersson voor Ajax. 1-0 na 12 minuten spelen. Fijn Feyenoord op achterstand. PSV op voorsprong. Belangrijk in de strijd met de tweede plaats. Bas Tegelig. 14 minuten onderweg, 1-0 door die eigen goal van Bovenberg. PSV komt weer en doet dat via de rechterkant waar Lens probeert de combinatie op te zetten met Strootman. De bal wordt er naar buiten toe weer uitgespeeld, komt in de voeten van Hutchinson. Er zijn mogelijkheden voor PSV geweest al voor de 1-0, ook daarna met de schot van afstand van Toivonen. PSV heeft wel de neiging om met iets te veel mensen te ver naar voren te willen lopen. Daarmee ben je kwetsbaar zeker als je en dat is ook al een paar keer gebeurd. De bal af en toe is verliest op het middenveld. Toyfonen met name slordig geweest in de eerste 4 5 minuten. Nu als PSV de bal verliest loopt het goed af en kan de ploeg weer gaan aanvallen. Tafs wordt gezocht door Lens, maar niet gevonden omdat Van Eyden natuurlijk je hoort dat erbij te zeggen. Man met een PSV verleden speelde hier in de jeugdopleiding. Hem de bal ontfutselt en vervolgens bij de cornervlag heel slim via Matafs over de zijlijn speelt. De sfeer is uitstekend. Mark van Bommel wordt weer uitbundig toegezongen eigenlijk al 10 minuten lang. En uh, toen hier op de grote borden verscheen dat ADO Den Haag op voorsprong kwam tegen Feyenoord. En daarvoor al dat Vitesse achter stond in Waalwijk. Ja, dat is voor de sfeer hier in Eindhoven natuurlijk allemaal opperbest. PSV sluit de tegenstander nu op bij de ingooi die NEC mag nemen. Die wordt doorgekopt half om half eigenlijk door Palsom. Komt dan toch weer in PSV. Voeten terecht. Daar zou Willems van afstand eens kunnen schieten. Gaat één mannetje voorbij. Blijft dan haken achter de benen van Bovenberg. Maar wil dat zo graag dat Nijhuis, die er met zijn neus bovenop staat, zegt daar fluit ik niet voor... En dan kan er via Valkenburg zowar een kouter van de NEC in gang worden gezet. Maar wordt dat weer in de kiem gesmoord door Wilfred Bauma Nog voordat het strafschopgebied van de Eindhovense ploeg serieus in zicht komt. 16e minuut. 1-0 voor PSV. Eigen doelpunt van Bovenberg. Ligt daaraan te grondslag. ADO tegen Feyenoord. Dan gaan we weer snel naar Frank Wielaert. Ja, want daar komt de volgende aanval van Ado nu over de linkerkant. Met koppers bij de eerste paal weer van Duinen. Maar daar gaat de bal dan net langs. En Jansen is dan bij de tweede paal te laat om in te schieten. Uiteindelijk via de verdediger, volgens mij was het Mathijsen, de bal over de zijlijn. Ingooi Ado, daar gaat daar heel slordig mee om. En kan fijner eruit komen met een, een hijs naar voren toe over Pellen heen. Schaken is te laat. Coutinho is eerder bij de bal, dus kan Ado overnemen. Maar de paas van Coutinho eh, op Omeru. die vandaag centrale verdediger eh, is bij Ado Den Haag... Uh, die is onnauwkeurig. En dan staat vervolgens Van Duinen ook nog buitenspel. Dus kan Feyenoord sowieso de vrije trap nemen. Op, na de paas van Omero op Van Duinen. En de vrije bal breed op Jan Maat. Feyenoord is het antwoord eigenlijk schuldig op de openingstreffer van Ado in deze wedstrijd. Misschien daar wel een beetje van onder de indruk geraakt. Want het had er toch op gerekend dat het vandaag wel gewoon zou kunnen gaan winnen tegen Ado. Ook al is het een hele lastige uitwedstrijd. Bal terug naar Mulder. De vrij en Ado wacht met euh, nou, 9 van de 11 spelers op de eigen helft. Er staan er twee voor de vorm nog op de helft van Feyenoord. Maar euh, dat is ook gelijk de moeilijkheid voor de ploeg uit Rotterdam. Het is een hecht collectief waar het tegen aan moet euh, voetballen. Een muur waar het langs moet om de gelijkmaker te maken. Want Ado leidt tegen Feyenoord met 1-0. Zal toch een tikje zijn voor Vitesse, de achterstand in Waalwijk tegen RKC. Richard? Ja, ongetwijfeld. Maar complimenten voor RKC hoor in het eerste kwartier. 1-0 nog altijd de voorsprong door die vroege goal van Braber. RKC dat er uh, kort bovenop zit. Vel de duels ingaat. Zo moet RKC natuurlijk ook zeker hier voor het eigen publiek spelen. En Vitesse heeft het uh, ongelooflijk moeilijk. Is eigenlijk nog nauwelijks in de buurt geweest van uh, Zoet. De doelman van RKC bouwt nu wel aan een aanval. Aan de linkerkant van het veld in de 16e minuut met Van Arnold. Die gaat naar binnen. Is zoon kwijt? Zoekt de combinatie dan met Boni. Terug naar Havenaar. Die schiet. Weliswaar van een meter of 18, 19 op het doel. Maar de bal gaat naast en over. En dus is het gevaar voor RKC geweken. RKC dat zojuist al dicht bij de 2-0 was. Met een prima combinatie in het strafschopgebied waar Lieder ineens vogeltje vrij stond. Maar de controle bij de spits van RKC was niet goed op aangeven van Braber. En dus ging dat feestje, eventueel feestje, voor RKC niet door. Nu de uittrap van Zoet, de betrouwbare keeper van RKC het hele seizoen al. Bal ploft op het hoofd van Lieder. Die heeft opnieuw geen controle. En via Van der Heijden gaat het dan even terug naar Veldhuizen. Veldhuizen dan over de grond naar Van der Heijden. Van der Heijden naar Jansen. Die laat zich zoals zo vaak dit seizoen zakken om zich te bemoeien met de opbouw. Via Valery Kazajsvili is er dan opnieuw balverlies aan de kant van Vitesse. Kazajsvili die speelt voor de geblesseerde Kakuta. Bal ligt over de zijlijn. Maar we gaan snel naar Ragnar naar Breda. We weten dat Malki heel makkelijk kan scoren, maar hij doet het nu wel na 19 minuten in Breda in eigen doel. Totaal onnodig, maar Roda geeft de voorsprong weg. Nak komt langs zij. Een vrije trap vanaf de rechterkant. Buis, dacht ik, achter de bal. En die bal blijft even liggen voor de goal. En dan raakt Malki de bal uh, totaal verkeerd. Wilde hij hem uitverdedigen, raakt hij hem ergens boven op zijn voet, denk ik. En verdwijnt de bal achter zijn eigen doelman, Filip Courto. Het is gelijk in het Radverlegstadion 1-1. VVV Groningen, heeft nog geen nieuws uit Venlo... maar het nieuws uit Amsterdam doet, doet ze goed waarschijnlijk daar. Ja, zeer zeker. We hebben 19 minuten gevoetbald. De stand is nog 0 tegen 0. En de uitslag, of de, niet de uitslag, de tussenstand in Amsterdam... 1-0 en het voordeel van Ajax tegen Willem II... doet VVV zeer ongetwijfeld goed. Omdat VVV daardoor waarschijnlijk bij een overwinning van Ajax... wordt behoed voor rechtstreekse degradatie. En gewoon na competitie gaat het spelen 0 tegen 0. Is het. het is een hele een matige, saaie wedstrijd eerlijk gezegd. VVV probeert er wel... Iets van te maken ook nu, Ami. Maar Ami ziet dat Kwakman de bal terug speelt op Bizot. En Bizot die schopt die bal weer naar voren richting Zeefuik. En die pikt, pikt die bal op. Hij wilde de Zeefuik aanspelen. Zeefuik krijgt die bal ook. En dan gaat Zeefuik die bal niet afspelen naar Texera. Maar dan gaat van een meter of 25 gaat hij schieten. Maar dan raakt de bal helemaal niet goed met, met zijn voet. Het is meer of meer een rolletje. En hij gaat ook nog eens een keer naar zijn doel. En uh, even Arno. Arno. Ja, Arno. zet op 1-0 door... Elm uit een hoekschop, het is de hoekschop van Maher, die wordt doorgekopt bij de eerste paal door Rijnen. En dan is het Victor Elm, die bij de tweede paal de bal kan inkoppen, staat helemaal vrij. En ook Boeren kan die bal niet meer uit zijn doel tikken, hij doet het wel, maar achter zijn doellijn. Dus aanzet op 1-0 tegen Peck Zwolle. We gaan terug naar Henk. We hebben inmiddels 20 minuten gevoetbald. Groningen speelt over het algemeen buitengewoon afwachten. Maar moet wel een beetje beducht zijn. Ze mogen dan een marge hebben op dit moment van vijf uh, punten. Maar Heracles op voorsprong, Ado op voorsprong. En Heracles heeft een beter zal door een FC Groningen. En ik moet er nog even bij aantekenen dat Groningen de laatste wedstrijd zal spelen in de Euroborg tegen Ajax. Ja, ja, daar moet je toch niet al te veel van verwachten. Misschien mag ik de vrije schop van Groningen nog even meenemen. Halverwege de helft van uh, VVV wordt die vrije schop genomen. Dan komt Groningen ook eens een keer daar werken. Misschien in de 16 meter gebieden van VVV. Van VVV laat veel meer aanvallend zien dan FC Groningen tot dusver heeft gedaan. De vrije schop wordt genomen, komt hoog in het 16 meter gebied. Gaat naar de buitenkant, naar Van Dijk. Van Dijk wil hem weer naar binnen koppen, maar raakt de bal niet goed. Dan wordt hij nog even beroerd door Linken. Dan komt de Leeuw naar die bal toe. Maar dan zie je zie ook de vlag van de grensrechter omhoog gaan. Met andere woorden, de Leeuw kwam terug van buitenspelpositie. 21 minuten gevoetbald en het is te saai. 0-0. Gaan we weer terug naar de Arena Ajax tegen Willem II. Komt Willem II aan te pas in de kampioenswedstrijd, Andy? Het spijt me van, nee, niet echt. Het is, uh... ah, maar dat kan ook niet, want ze hebben zoveel geblesseerden. Joachim is er niet bij, Jallo, Podervijn, Vossenbelt, Mulder, Loemo, Brands. Allemaal mensen die er niet bij zijn, want ze hebben geknokt de Tilburgers dit seizoen. En dat heeft ze sporen, uh, uh, uh, niet... sporen achtergelaten met zoveel blessures. Maar toch houden ze nog redelijk knap stand. 1-0 staat het voor Ajax, maken Sigtorsson. Maar ja, het is echt gewoon wachten op de 2-0 voor Ajax. En natuurlijk is het publiek in extase. En dat raakte nog meer toen de tussenstand van Feyenoord op het scorebord kwam. Dan is het wel dubbelfeest als en ajax zelf kampioen wordt. En ook nog Feyenoord, eh, zoals ze hier zongen, helemaal niets in Rotterdam eh, zou verliezen. Dat is het eh, eigenlijk de ultieme droom voor een Amsterdammer. Balbezit voor Willem II. Achterin probeert men het eh, dicht te houden. Het lukt ook aardig met eh, Jordus Peters die nu de bal naar voren speelt. Maar verder eigenlijk dan de middenlijn komt eh, Willem II niet. Het is Cornelissen die de bal heeft. en er Maar eh, op eh, goed geluk in de diepte speelt. Komt de bal op het hoofd van mooi zander naar Blind. Blind een uitstekend seizoen en uh, bijgetekend voor Ajax en terecht. Ja, hij bereikt de Eriksen niet. Bal gaat over de zijlijn. Ajax leidt en is een beetje aan het freewielen. Het publiek wacht op meer doelpunten en ik eigenlijk ook. 1-0 staat het voor ons nog voor Ajax. PSV ook 1-0 voor tegen NEC. Wacht ze ook op meer doelpunten, Bas? Ja, voorlopig is het wel zo dat PSV met uh, deze tussenstanden hier en op andere velden min of meer wel zeker is van de tweede plaats. Dat zou met een Eindhoven wel prima vinden. Wacht op meer goals zeker. Want het is 1-0 na een kwartwedstrijd. Had 2-3-0 kunnen zijn. De PSV heeft een aantal kansjes gekregen. Geen grote uitgespeelden. Maar wel momenten dat je denkt, nou een beetje meer geluk. En het zit erin. Een voorzet die net niet aankomt bij Matafs. Een schot van Van Bommel dat net een centimeter of 10 naast. De paal gaat. Maar nu aan de andere kant. Je hebt een beetje een stijve nek gekregen. Want telkens naar rechts kijken. Nu moet ik toch een, die, dat hoofd weer de andere kant opduwen, Want NEC heeft zich zowaar met het hele elftal gemeld. Op de PSV helft in minuut 24 en daar gaat een vrije schop komen. Nou weten we sinds vorige week, dat wisten we al langer, maar dat Van der Velde dat heel aardig kan. Die bal ligt op 30 meter van het doel waar Waterman nu probeert om de muur op de juiste afstand en vooral op de juiste plek te krijgen. Hij kijkt, zeg ik hem maar meteen bij, de doelman tegen de zon in. Dat helpt niet. En de afstand, nogmaals een meter of 30, het is flink. Maar Van der Velde heeft de bal klaargelegd en gaat het wel proberen? Of laat hij het over aan anderen? Nee, het zijn anderen, maar de bal komt in de handen van Waterman. Komboy mocht het zwaar proberen, die heeft daar... Ook wel eens wat aardig laten zien, maar nu niet. In de handen van Waartman, spaarzame uitbraak, spaarzaam kansje voor NEC in Eindhoven. Wat PSV voorkomen terecht leidt met 1-0. Ado Den Haag tegen de Feyenoord ziet er ernstig uit, Frank Wielaert. Ja, 24 minuten zijn we onderweg. Was er geen probleem met de enkel van de Vrij. Nu heeft hij uh, in een kopduel met Vicento, kopte hij en de bal weg en uh, tegen de elleboog van Vicento aan. En uh, het ziet er naar uit. Dat hij minimaal zijn neus gebroken heeft. Hij gaat met de brancard van het veld af. Want dat betekent dat de wissel waar op voorhand al rekening mee was gehouden. Nelom erin voor de Vrij nu daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Alleen niet aan het begin van de wedstrijd, maar na 24 minuten. En dan moet er ook nog een nieuwe aanvoerder in het veld komen. De band inmiddels van de arm gehaald bij de Vrij en om de arm gedaan bij Klaasie. Dus heeft het spel hier enige tijd stilgelegen met die 1-0 voorsprong voor Ado Den Haag. Op het bord. Eén kans heeft Feyenoord gehad uit een vrije trap. Een moeilijke kans voor Pelle die de bal ineens uit de lucht moest nemen. Van een beetje half achter zich vandaan. Hij kon de bal niet de juiste richting meegeven. Plaatste de bal wat de hoog, te hoog boven de goal van Coutinho. Nu verslikt Jan zich in Sherry, uh, uh, was het. Maar de paas van Chery is onnauwkeurig. Mulder kan oprapen. Helemaal voor op zijn strafschopgebied. En kan Feyenoord dus opnieuw de aanval gaan bouwen. Met dat nieuwe centrale duo dus achterin. Martins Indy, breed naar Matthijssen, breed naar Jan Maat. En zo gaan we weer een nieuwe aanval van Feyenoord zien. Maar het tempo is te laag voor de Rotterdammers. Het kan Ado absoluut nog niet verrassen in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. En Ado leidt 1-0. RKC, Vitesse dan weer, Richard van der Made. Is het geloofrijk eigenlijk nog wel een beetje bij Vitesse? Of denken ze nou vierde is vierde? Nee, nee, ik kan niet zien dat uh, Vitesse voetbalt alsof het nog wil uh, vechten voor die tweede plaats. Dat is toch wel opvallend, halverwege de eerste helft bij de 1-0 voorsprong voor RKC. De tussenstand Ado Feyenoord zit natuurlijk mee, maar dan zal Vitesse zelf ook meer moeten laten zien. En tot nu toe is het uh, jammerlijk, is het uh, armoedig zoals uh, Vitesse hier speelt. Het is mat, het is slordig, het lijkt er eigenlijk niet op, geen kans nog gezien. En RKC dat wint in deze wedstrijd uh, de meeste duels en leidt dan ook uh, verdiend door die vroege goal van Braber. Dit is voor Vitesse. Met Theo Jansen schuift de bal breed. Kort naar Van der Heijden. Van der Heijden dan weer terug naar Jansen. Die maakt dan wat meters richting de middenlijn. Dan gaat het toch weer breed naar Van der Heijden. Wordt er meteen druk gezet door Lieder. Maar de rest van de RKC volgt niet. En dus blijft het balbezit vrij simpel voor Vitesse. Maar het gaat niet vooruit. Het gaat vooral breed. Via Kasja nu naar de rechterkant. Naar Kalas. Van Ginkel komt dan naar de bal toe. Op de eigen helft nog altijd. Havenaar naar de bal toe. Die krijgt hem ook in de middencirkel. Goed verdedigd. Weer door RKC. Via Duits. In de, kan... de omschakeling. Nu misschien de kans voor RKC. Braber, Braber terug naar uh, Stans. Dan weer even in de achteruit naar uh, de verdediging van RKC. En zo is het ook opvallend te zien dat Vitesse eigenlijk heel weinig onderneemt. Kassijsvili. Maar Andy, jij hebt nieuws te melden in Amsterdam. Het is verdubbeld. De voorsprong voor Ajax. Uh, Eriksen met een uh, schot. En ik heb uh, geen idee of Siem de jong het was. Maar ik denk eigenlijk dat David Meul de bal op een miraculeuze wijze in zijn eigen doel uh, tikt. De keeper van Willem II. Want het is een schot vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Ja en inderdaad via de vuisten van Mul gaat de bal die normaal gesproken naast was gegaan gaat in het doel van Willem II. Heel triest voor de keeper die zojuist nog een prachtige redding had op een inzet van dezelfde Eriksen. Maar uh, de bal gaat. Nou, hij was er misschien net wel of net niet ingegaan. Maar nu gaat hij er zeker in doordat via de vuisten van de arme keeper, de Belgische keeper van Willem II, David Meul, de bal van Eriksen het doel ingaat. En Ajax leidt na 25,5 minuut... met 2-0 tegen Willem II. En dus helemaal niets meer aan de hand voor VVV. Het kan rustig voetballen tegen Groningen. Henk Kok. Ja, dat doen ze ook in elk geval. VVV probeert er in elk geval een aardige wedstrijd van te maken. VVV valt aan. En Groningen speelt buitengewoon afwachten. Behoedzaam en de inspiratie spat er ook... Nou, die spat er niet vanaf. Dat vind ik wel... Nou, dat is een beetje verzachtend uitgedrukt eerlijk gezegd. Nou, ik zie nog een doeltrap van mijn empa. En die wordt doorgekopt... naar voor. No en dan Probeert VVV weer gevaarlijk te worden over de rechterkant? En het wordt vooral gevaarlijk als ook Joppen, de rechterverdediger, mee opkomt. Van Burnett en Kierum. dat is dan de linkeraanvaller van FC Groningen. Kierum verdedigt niet al te veel mee. En Burnett heeft dan de nodige problemen met Ami en Joppen. Want die wordt geconfronteerd dan met twee tegenstanders. Nu gaat Groningen eens een keer de aanval. Dat gaat gebeuren over de rechterkant via Manjasko. Maar Manjasko schuift die bal weer terug naar Bakuna. Ja, dan weer even terug naar Van Dijk. Nu natuurlijk in de breedhof terug naar de doelman. Wat gaan we doen? Ja, terug naar de doelman. Het was bijna voorspeld. Van zo speelt Groningen hier in de koel ook al 28 minuten lang tempo-loos. En het is absoluut niet leuk om naar te kijken. Ja, VVV weet natuurlijk ook wel dat Ajax inmiddels met 2-0 voor staat tegen Willem II. Dat kan eigenlijk vrij en onbevangen voetballen. Maar Groningen moet toch ook oppassen. Maar dan moet toch nog even over de schouder achterom kijken. Naar ploegen als Heracles, Ado en misschien ook nog in het verloop van deze middag naar NEC. Groningen weer aan de aanval. Nu is het Kieren, die kan vanaf de voorlijn kan een voetbal vo voorzetten. Wie gaat inschieten? Oh, die bal die gaat maar net naar het was een poging van Texera. Dat was het eerste gevaarlijke moment na 28 minuten voetballen. En bij Empa, de doelman van VVV, heeft er nog maar de vingertoppen gezeten. Maar het blijft hier voorlopig 0-0. Het is 1-1 geworden bij Heracles tegen Twente. Ver heeft gescoord voor Twente. Staat ook 1-1 bij Nak, Roda, Ragnar. En Roda moet meer. Ja, Roda moet meer en Roda heeft wel een tikje gekregen na een uh, 29 minuten op het bord. Uh, een tikje gekregen na die gelijkmaker die overigens op naam is gekomen van Bottingin. Malki raakte die bal totaal verkeerd. Maar blijkbaar heeft Bottingin er op de lijn zijn voeten nog tegenaan gekregen. Ook prima. 1-1, we gaan ergens anders heen, want het ruist in mijn koptelefoon volgens mij. Maar zijn voor de Ja. 1-0 voor Herenveen. Het is El Ganassi die hem erin kan lopen. Hij krijgt hem op een presenteerblaadje van Finn Bogasson. Die werd weggestuurd over de linkerkant. Robin Ruiter voor de zoveelste keer vanmiddag ver uit zijn doel. Maar hij mist de bal. Finn Bogasson niet. Die brengt hem voor het doel. En daar loopt El Ganassi dus hem erin. Herenveen.